Het CIA ziet het als een zijn belangrijkste taak om het Europese steunpakket door het Griekse parlement te loodsen. Het nieuwe kabinet wordt morgen om één uur in Athene geïnstalleerd. Het is nog niet bekend wanneer verkiezingen worden gehouden in Griekenland.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 Ernst Veen heeft bij zijn afscheid als directeur van de Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Veen is benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester van der Laan reikte de onderscheiding uit. Veen gaat met pensioen. Hij heeft in 30 jaar tijd veel tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk georganiseerd. Verder was Veen directeur van de Hermitage Amsterdam, het museum aan de Amstel dat door zijn inspanning is gekomen.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 Langs de lijn, met Jeroen Stomhorst. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn op donderdag de 10e november. Nee, zelf het Nederlandse elftal trainde vandaag in voorbereiding op het duel met Zwitserland. Morgenavond, en Robin van Persie was weer lekker bezig. Zit goed in zijn vel. Is er bij Van Persie eigenlijk iets dat niet goed gaat op dit moment? Oeh, moet ik even nadenken. Nee, volgens mij niet. Zo meteen vertelt hij waarom het zo goed gaat... en waarom heel Oranje blij is dat Van Marwijk langer aanblijft. In Joris Matthijsen spreken we ook. De speler van Malaga heeft de Spaanse hitte onder de knie. Nu de taal nog. Het is een compleet andere taal. Elk woord is een beetje anders. Het verstaan van het Spaanse voetbaltaal, in ieder geval, dat, dat lukt aardig. En we kijken vooruit naar de EK play-off-duels tussen Turkije en Kroatië en Estland, Ierland. Volgende week beginnen in Birmingham de wereldkampioenschappen trampolinespringen. Rea Lenders doet daar voor de tiende keer mee. Ze wordt wat ouder en ja, dat ga je merken. Hè? Ja, begon bij mijn linker enkel en toen mijn rechterenkel uh, de, de enkelbanden ingescheurd. Toen uh, mijn grote dikke teen van uh, mijn linkervoet die ongelooflijk gekneusd was. En toch weer te vroeg begonnen. Dus uh, ja, van het een kwam eigenlijk het ander. En we leren dit uur oudspits Roy Makai kennen als trainer van de jeugd van Feyenoord. Eén ding hebben ze die jeugd al goed geleerd. Altijd positief zijn over je trainer. Nou, hij is wel een goede trainer vind ik. Gewoon goed, een hele goede trainer. Goede trainer. Nou, een goede trainer. Ja, hij is een leuke trainer. Hij heeft natuurlijk zelf ook gevoetbald, dus hij weet wel wat het spelletje inhoudt. Tot 11 uur in langs lijn. <middels> Morgenavond speelt Oranje in de Amsterdam Arena, dus tegen Zwitserland. Een oefenwedstrijd waarbij vooral prestige op het spel staat. Meer eigenlijk niet. Ja, vandaag werd er getraind natuurlijk nog een keer. Bas Tichler was erbij. Bas, goedenavond. Hallo Jeroen, goedenavond. He heeft iedereen de training afgemaakt? Uh, nee, sommigen zijn hem zelfs niet eens echt begonnen. Oh. Uh, want Gregory van der Wiel, ze zullen in Amsterdam denken... goh, waarom nou toch weer <laughs> even voor ons? Ja. Uh, die heeft wat last van zijn lies. En die is eigenlijk niet verder gekomen dan het lopen van rondjes. En is daarna in de dugout gaan zitten en heeft gekeken naar zijn collega's. En dat is meestal geen goed teken. Dus zeker omdat het maar een oeverwedstrijd is... kan ik me niet voorstellen dat die morgen speelt. En dus zeg ik dan maar meteen even bij normaal gesproken Boularoes respect morgen. Ja, dat was mijn volgende vraag. Die gaat ja. dus gewoon uh, spelen. Geen uh, risico's worden genomen. Dus nee, dus dat we dus zeker in Amsterdam hebben. Nee. Um, iedereen op scherp verder, ook voor zo'n potje? Jawel, um, omdat um, eigenlijk dit elftal wel snapt dat je uh, jezelf in de kijker moet spelen en daar moet blijven. De concurrentie is vrij groot. Iedereen weet dat dit een elftal is wat succes heeft gehad... en succes kan gaan halen straks op het EK. Dus iedereen wil er ook bij zijn. Je ziet het aan Huntelaar die met een masker op... misschien onder een andere omstandigheden had gezegd... ik blijf wel lekker thuis in Gelsenkirchen. Maar nu wat het kost gewoon weer laten zien dat hij... Erbij kan zijn. Nou ja, dus niet voor die wedstrijd tegen Zwitserland, heeft de bondscoach al gezegd. Maar wie weet wel voor die wedstrijd tegen Duitsland. En dat geeft wel aan, men is eager, zoals ze dat in Engeland zeggen. Ze willen allemaal heel graag. Ja, maar je hoort ook vaak uh, bij dit soort wedstrijden dat, uh, dat er wat contact is. Met, met clubcoaches van, joh, laat hem een helftje spelen. Uh, of, of liever helemaal niet, of laat hem op de bank beginnen. Uh, daar hoor ik nu helemaal niets over, hè? Nee, nou, het zal ongetwijfeld op de achtergrond wel een klein beetje gebeuren misschien, hoor. Weet ik niet. Um, Behalve Huntlaar dan. Ja, want Huub Stevens, de trainer van Schalke, heeft natuurlijk al wel gezegd... doe alsjeblieft een beetje voorzichtig met hem. Veel meer dan dat heeft hij ook niet gezegd, trouwens. Um, nee, nou ja, misschien dat die coaches wel het gevoel hebben dat je... Nou ja, je kan er toch niks af veranderen dat vooropgesteld. En dat ze het gevoel hebben dat er bij Oranje in ieder geval wel uh, op een normale manier met de heren wordt omgesprongen. Ik denk dat ze dat gevoel behalve bij Bayern München overal wel hebben. <laughs> wat, heb, wat voor indruk heb je van, uh, van Robin van Persie hier op de trainingskamp? Ja goed, Kijk, ik, je ziet vandaag was een mooie training waar iedereen ongelooflijk fel en fanatiek is. Snijder die te keer ging omdat er een keer niet gevlacht werd voor buitenspel. Naar zijn smaak was het dat wel omdat hij vond dat hij een keer werd neergelegd. En een penalty had moeten hebben in het partijtje. En toen riep hij, dit is ook een rode kaart. En nou, er was helemaal niks aan de hand. Het geeft wel aan dat het en leuk is en fanatiek. Van Persie is wel een verhaal apart in die zin. Dat Van Persie natuurlijk echt ongelooflijk in vorm is. Dat heeft hij bij zijn club laten zien. Dat heeft hij bij Niel zelf al eh, op de trainingen ook laten zien. En ik hoop ook in de wedstrijden. Het is een beetje dat alles wat hij aanraakt is goed. Nou, hij heeft ongelooflijk veel goals gemaakt. Dus dat gaat met hem echt fantastisch goed. Was het natuurlijk ook in de voorbereiding op het WK zo, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, het is ook allemaal geen garantie, want het kan, nee. dat is het leuke van vormen. Het kan er niet zijn en morgen wel en omgekeerd ook. Goed, we gaan het zien. Dankjewel Bas, voor dit moment. Van Persie lijkt dus lekker in zijn veld te zitten. Bert Maaldenink ging kijken of dat ook inderdaad zo is. Is er ook iets dat uh, niet goed gaat met jou op dit moment? Oeh, moet ik even nadenken. Nee, volgens mij niet. Ja, het loopt als een trein, toch? Ja, het gaat lekker en daar ben ik blij mee. Want uh, we hebben natuurlijk een uh, ja, hopeloze start gehad. En uh, ja, we zijn goed teruggekomen nu. Dus dat is wel fijn. Is dat aan de hand van jou? Nee, dat denk ik niet. Aan de hand van ons allemaal. Uh, uh, we hebben nu de laatste fase, hebben we ook Vermalen uh, weer terug. Dat helpt ook. Dat is uh, ja, een van onze beste spelers. Dus het uh, is ook fijn als dat soort jongens terug zijn. We wachten nog op Jack Wilson en een aantal andere jongens. Diabi komt ook weer terug binnenkort, hopelijk. Dus we hebben, uh, ja, zeker in die beginfase, hebben we daar wel uh, lastig mee gehad. Tuurlijk uh, hebben we ook Nasri verloren, Fabrikas verloren afgelopen zomer. Dus uh, het was niet de ja, meest gemakkelijke start van het seizoen. En hoe komt het dan? Dat het dan toch zo goed met jou gaat? Heeft dat wel veel met jezelf te maken? Uh, nou, als je, als je puur naar mijn goals kijkt, denk ik niet alleen met mezelf. omdat uh, Ik heb uh, er uh, nu 13 gemaakt. En van die 13 goals uh, ze, ja, zitten er zeker zes tussen, wat echt teamgoals zijn. Dus uh, dat, ja, ik, heb, uh, ik maak bij Chelsea die, die eerste goal. Dat is gewoon 98% Gavinho's goal. Omdat hij hem zo mooi voor mij breed legt. Dus dan tik ik hem wel erin. En dan uh, ja, staat mijn naam wel als uh, goalscorer. Maar ja, dat, is, dat is meer een teamgoal. Er ging een prachtige paas aan vooraf. En hij, hij houdt het overzicht en hij speelt een heel mooi breed. En ik tik hem erin. Ja, ik scoor dan. Maar uh, ik geef liever dan die paas, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat snap ik. Maar is het dan wel zo dat je dat ook wel mee kunt nemen naar Oranje dan? Of maakt het dus helemaal niks uit hoe je speelt dan bij Arsenal of hoeveel je scoort in relatie tot Oranje? Um, nou ja, dat is heel moeilijk aan te geven. Dat, dat, dat moet maar blijken. Maar het is natuurlijk wel uh, een iets andere situatie, omdat ik in een ander team terechtkom. Um, het systeem ja. maakt dat verschil? Het systeem komt wel aardig dicht bij elkaar in de buurt. Maar uh, zijn andere spelers ook. Uh, het, het is toch weer even omschakelen in de zin van... Uh, Oké, okay, we zijn nu weer bij Oranje. Als je dan op dit moment mag kiezen, want jij mag altijd kiezen. Nou, je mag niet kiezen, maar nee, het is nee. vaak de keuze van of spits. <laughs> ja, als zonfeest was, was mooi. Maar dan zou je nog altijd voor die spitspositie kiezen bij Oranje. Ik bedoel, als jij het voorzeg hebt, dan is de spitspositie dat is jouw plek. Ik heb het niet voor wat zeggen, bed. Maar maakt het jou wat uit... Ja, maakt het mij wat uit. Kijk, iedereen weet dat ik bij Arsenal al uh, volgens mij nu twee jaar als spits speel. En dat gaat hartstikke goed. Dus uh, uh, iedereen weet ook dat ik, dat ik hier fases als rechtsbuiten heb gespeeld. Ik heb een aantal keer zelfs linksbuiten gespeeld. Um, een aantal keer achter de spits. En ook fases in de spits. Dus ja, zeg het maar. Ja, ik weet genoeg eigenlijk, de spitspositie, dat is jouw. Je uh, hebt jouw voorkeur. denk je? Ja, ah, toch? Ik zou me verbazen als je nu nee zei. Ik kan gedachten lezen. Dankjewel, dat kan ik. <laughs> dan die coach. Dat was, was een vraag trouwens. Was de vraag van of ik gedachten kon lezen? Bedoel ja. je dat? Ja, ik kan gedachten lezen. Best van Marwijk die blijft waarschijnlijk nog behoorlijk lang coach van het Nederlands ja. Bedoel Dat contract is nog niet afgerond, maar waarschijnlijk wordt dat 2016. Wat dacht jij toen je dat hoorde? Daar ben ik heel blij mee. Waarom eigenlijk? Omdat hij het hartstikke goed doet. Um...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 Ja, vaak zie je dat wel bij trainers. Hè? Die, uh, ja, soms vliegen ze met uh, bosjes strijd. Maar uh, Ferguson die, uh, zat volgens mij afgelopen weekend voor zijn 25ste jaar al bij Menu Wenger Wengen gaat richting 15 jaar nu. Uh, uh, Bonuscoos, die, uh, ja, die, die heeft nu, of die gaat nu misschien bijtekenen. Dus dat gaat nog langer duren. Dus Van Basten zat er ook vier jaar volgens mij. Dus het is wel iets, uh, ik vind het iets positiefs. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik vind helemaal niks. Bijvoorbeeld, uh, ik zie ploegen. Zie ik dat de trainers uh, elkaar afwisselen. Heel, heel snel, heel makkelijk. Dan gaat, dan gaat het even een tijdje niet goed. En dan hup, nieuwe, ja, nieuwe trainer ervoor. Ik weet niet of dat de oplossing altijd is. Ja, dat weet je dus wel. Nee? Niet altijd. Soms wel, maar niet altijd. In dit geval, in ieder geval niet bij Van Marwijk en Oranje? Nee, dat uh, denk ik niet. Hij doet het hartstikke goed. Dus uh, ja, vooral uh, iets zo laten wat gewoon goed gaat. Robin van Persie. Dan Joris Matthijssen, Hoe zou het om met hem zijn? Via Willem II, AZ en HSV kwam hij terecht bij Malaga. En toen hij daar net was, in juni dit jaar, moest hij vooral wennen aan de taal... en de extreme Spaanse hitte daar in Zuid-Spanje. Bas Tichler vroeg hem of hij daar inmiddels al een beetje aan gewend is. Uh, het is nog wel warm, <laughs> maar die extreme hitte is natuurlijk weg. Ja, het Spaans is nog steeds moeilijk. Dat, dat verander je niet uh, in zo'n korte tijd. Het is een compleet andere taal. Elk woord is een beetje anders. Je kan er ook niet iets van maken van oh, dat lijkt een beetje op het Nederlands. Uh... Ja, het is alles opnieuw leren. Het is, uh... ja, en je bent natuurlijk uh, zoveel bezig met de club en noem maar op. En dat je tussendoor uh, de boeken erbij probeert te pakken. Maar het, het, uh, ja, het verstaan van het Spaanse voetbaltaal in ieder geval, dat, uh, dat lukt aardig. Ja, je hebt wel het gevoel dat je laat ik zeggen, een beetje geland bent nu daar. Ja, ja, dat begint nu te komen. Ja. Zeker ook als je privé natuurlijk met je familie... nu loopt alles weer. Ja, dan, gaat het, dan gaat het voetbal ook automatisch makkelijker. En ja, dat gevoel is, het heeft wel twee, drie maanden geduurd... maar dat is, dat is nu al aanwezig. Ja. Zijn jullie tevreden hoe het gaat? Ja, je moet zo aan elkaar wennen. En, ja, dat, dat, dat zie je in de constantheid. De ene wedstrijd spelen we fantastisch voetbal. Ja, win je. 4-0, 3-1, noem maar op. En, en de wedstrijd erop dan is het helemaal niks... En um, ja, die constantheid, die, die zoek je natuurlijk uh, met een nieuw team. Ja, toch? Het was een klein clubje. En nu sta je wel zeg maar, op plaatsen die recht geven op Europees voetbal. Dat was het eerste doel ook, toch? Ja, het is zelfs zo dat je uh, natuurlijk misschien eens kan verwachten... het eerste jaar meteen uh, uh, daar wel daar land. Dat is ons doel wel natuurlijk. Dat, dat, uh, de meeste jongens die zijn ook gewend om in Europa te spelen. En uh, spelen in het nationale team van hun land. Dus, dus ja, die willen ook in Europa spelen. Dus dat is onze doelstelling. Maar goed, uh, ja, of je dat haalt meteen het eerste jaar is natuurlijk af, uh, afwachten. Dat, uh, dat, kun je, dat kun je niet verwachten, laat ik het zo zeggen. En, uh, maar goed, die druk leggen wij onszelf als al wel op. En dat, dat is goed, vind ik. Malle ja, is geloof ik ooit als hoogste uh, geëindigd als op de achtste plek. Wat uh, toen tijd nog in de toto was. Dus die mensen weten helemaal niet wat ze meemaken. Dat ze een Spaans international in hun team hebben. Uh, meerdere internationals. Uh, dat, dat, dat is sowieso al uniek voor die mensen. Nou ga je terug naar Hamburg vanuit Malaga. Dat moet ook gek zijn. Uh, dus doe ik ook mooi dat nou net daar gespeeld wordt. Hamburg, waar jij jaren hebt rondgelopen bij HSV. Is dat gek? Ja, dat is gek. Ja, dat is een raar gevoel. Ik heb, ik heb ook niet van die mensen afscheid kunnen nemen. Ik ben in de zomer getransfereerd. Uh, meteen op vakantie gegaan. En na mijn vakantie moest ik me direct melden in Malaga voor de voorbereiding. Dus uh, ja, ik, ik vind het wel leuk dat ik daar naartoe ga. Dat ik die mensen nog een keer kan zien en... Ja, dat, dat is toeval. Ik, ik, ik ook niet. Eh, volgens mij spelen ze bijna nooit in Interland in Hamburg. En die hele vijf jaar dat ik daar heb gezeten heeft Duits zelf daar misschien één keer gespeeld. Ja, en nu spelen wij dat. Ja, dat is mooi meegenomen. Is er een soort heimwee nog? Mag je dat zo zeggen? Als je daar jaren gewoon gevoetbald hebt met plezier? Ja, het, is, het, is, het voelt ook voor mij als thuis aan. Mijn, mijn beide kinderen zijn daar geboren. Ja, dan, dat, is het, dat schept een band hè, met een stad. En uh, we hadden het daar ontzettend snel zin. Het is ook een hele mooie stad. Misschien heel on, bij, bij de Nederlandse volk. Uh, ja, die gaan eerder naar Berlijn of München. Maar, maar het is echt een aanrader om een keer naar Hamburg te gaan. Ja. En over Haas hoef het niet te hebben. Dat is gewoon een club met uh, traditie. Een geweldig stadion. Geweldige fans. Alleen daar loopt het op dit moment niet zo goed. En, en dat doet wel eens pijn om te zien. Maar goed, ja, ik heb daar niet meer mee te maken. Maar uh, uiteraard uh, volg ik het nog wel. Hoe oud ben jij als het EK straks voorbij is? Van de zomer, dan ben ik 32. En dan? Dan hoop ik dat we met een cup staan. Ja, ja. En wat zeg je dan? We gaan nu voor de wereldtitel of zeg je dan... Dit was het wel, heren, in Oranje? Ah, dat is een vraag die... Uh... Ongelooflijk actueel is, want ah. iedereen die tegenwoordig 30 plus is... krijgt die vraag. Dus ja, jij ook? Ja, ik ben 31, kom ik, hè? Uh, ik word in april 32 en dan begint het toernooi uh, kort daarna... Nou, dan, uh, ik, uh, ik wil helemaal nog niet over die vraag nadenken. En, uh, maar, maar ik heb wel voor mezelf uh, een doelstelling in mijn hoofd zitten... wat ik uiteraard uh, wil bereiken en uh, wat ik als speler persoonlijk wil halen... of welke, tot welke leeftijd ik door zou willen gaan. Maar wat is dat dan globaal? Want als ik het zo proef, zeg je nou ik ga niet na het EK stoppen. Daar denk ik überhaupt nee. nog niet over. Nou, als je 31 bent en, en net 32 als het toernooi begint... Ja, dan denk ik dat je als verdediger uh, uh, nog wel een tijdje mee kan. Dus je hebt gewoon een wereldtitel in Brazilië en dan misschien zeggen dit was het erbij 34. Ja, dat, uh, dan ben ik net 34 dan, dan is het WK in Brazilië. Ja, dat, dat is wel een doelstelling van mij om dat nog te halen. It's all Rolling Stones Had weer herkend natuurlijk. Mixed emotions zo direct. Bellen we met Bert Goedkoop. Hij won vandaag met uh, zijn uh, volleybalvrouwen De eerste wedstrijd op het pre-OKT in Kroatië. 3-0 werd het tegen Israël. We gaan hem zo direct bellen. Eerst aandacht voor trampolinespringen. Want volgende week beginnen in Birmingham de wereldkampioenschappen. En dat is een belangrijk WK. Want het is het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Een plek bij de top 8 betekent voor een springer directe kwalificaties. De nummers 9 tot en met 24 krijgen een herkansing op het test-event in januari. Een van de grootste Nederlandse troeven is Rea Lenders. Tienvoudig Nederlands kampioen en met haar 30 jaar routinier. Maar routinier of niet, de aanloop naar dit WK verliep verre van vlekkeloos. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. In de sporthal van Den Bosch staan twee grote trampolines opgesteld... in een deel van de hal waar het plafond wat is opgehoogd. En dat is niet voor niks.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 Ja, het begon bij de, mijn linker enkel en toen mijn rechterenkel uh, de, de enkelbanden ingescheurd. Toen uh, mijn grote dikke teen van uh, mijn linkervoet, die ongelooflijk gekneusd was, en toch weer te vroeg begonnen. En uh, ja, dat, dat, dat er weer een, uh, een kneuzing in, in die teen was. Dus uh, ja, van het een kwam eigenlijk het ander. Heb je hoopt? Ja, tuurlijk. tuurlijk. En uh, je bent topsporter, dus het enige wat je wil springen...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 op pad richting het WK. Begint dus volgende week in Birmingham. We gaan praten over voetbal, want de komende dagen wordt bepaald wie de laatste twee, uh, wie de laatste vier ploegen zijn, natuurlijk. Die mee mogen doen aan het EK van volgend jaar. Bosnië-Herzegovina speelt tegen Portugal. Tsjechië neemt de top tegen Montenegro. En zometeen gaan we met Arno Pijpers, de nieuwe technisch directeur van Estland, praten over Estland tegen Ierland. Maar om te beginnen. De kraker tussen Turkije en Kroatië een herhaling van de kwartfinale van het EK van 2008. De Kroaten zijn licht favoriet, maar Bondscoach Guziding geeft zijn ploeg Turkije een goede kans. Ja, of course they have reached very good results in the past. But on the other hand I think this team what I noticed the the past days in meetings individually but also with the team and also in training dat ze heel very keen and they are very ambitious.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 Ja, Guus hier in Kroatië heeft goede resultaten behaald in het verleden, zegt hij. Maar ik heb de afgelopen dagen gemerkt dat de Turkse jongens gefocust zijn. Zeer ambitieus ook. En ze willen de klus klaren. Het zou een enorme beloning zijn als ze het EK van volgend jaar zouden halen. Joep Scheuder is de komende dagen onze man ter plekke. Nu in de telefoon. Joep, goedenavond. Dag Jeroen. Ja, jij hebt Guus vaak gesproken, hè? vaak ook in Turkije geweest. We horen hem net in alle rust weer zijn verhaal doen. Is hij, is hij echt zo relaxed, zo rustig of is dat maar schijn bij hem? Ik denk het eerst hoor. Ja. Hij is net 65 jaar geworden. Hij is onafhankelijk. Ik zat net een, een af te vragen. Hij zit nu denk ik in het spelershotel... met zijn assistenten. Pierre van Hooijdonk, voor wat Zit die cappuccinos te drinken, een ja. beetje te brainstormen. Hier en daar een individueel gesprek met een van zijn belangrijke spelers. Ik, ik denk, totdat hij wel kalm is. Ja, uh, maar wordt dat ook gepruimd daar, zeg maar? Want uh, dat kan misschien ook uh, een beetje de uitzending geven van... goh, uh, het maakt mij niet zoveel uit. Ja, aan de ene kant. Maar hij, hij doet dat wel met een bepaalde zelfvertrouwen. Waarin je altijd weer het idee hebt dat, dat hij kan toveren. Dat hij een toverstaf heeft. Euh, bijvoorbeeld met dit Turkije om toch de favoriet Kroatië te verslaan. Ja, hij is van de moedjes. Hè? Ja. Uh, hij, hij, hij kan het uh, presteren op het moment. Heeft hij vaker gedaan. Gaat hij dat nu weer doen? Ja, maar dan moet je wel een goed elftal hebben. Je moet wel iets kunnen. Hè? Ik bedoel, als je met Rusland toen tegen Nederland. Hè, met dat EK. Maar toen had hij Arsjavien. Ja. De rust. Er nee. moet wel iets te goochelen zijn. En de voetballers die hij nou heeft en ook weer heeft geselecteerd... zoals de broertjes Altintop en Emre. En spelers die al lang meelopen. Er zijn wel hele goede jonge jongens. Want dat zijn ook van die Turkse talenten die in de Bundesliga spelen... en die nog moeten kiezen. Ga ik voor Turkije spelen of voor Duitsland? Nou, Özil, hè, die heeft voor Duitsland gekozen. Ja. Sahin, die nu bij Real Madrid speelt... Die speelt dan in Turks elftal, maar die is geblesseerd. Dus het is allemaal maar heel heel twijfelachtig. En, en Hedink zegt dan altijd in die gesprekken die we hebben... dat hij zijn ploeg een beetje verwijt. En dat is tactisch taal, niet in de taak te spelen, niet in de discipline. Vaak heel intuïtief, emotioneel. Dat hoort bij Turkije, hè? Dat, dat zei ik ook, dat hoort er ook een beetje bij. En, en wat dat doet hij dan ook vandaag wel wat weer mee op de afsluitende persconferentie... in het uh, Ataturk-stadion? dat hij zegt ja, maar mijn heeft wel veel energie... De Turkish Boys, hè, hoorden we hem net zeggen. Ja. Werklust. Daar, daar moet hij dan... zijn voordeel mee gaan halen, denk Ja, ik. maar is dat iets wat bij, de, bij die ploeg past? Ja, dat wel. Okay. Ja, want het kan een heksenketel... Kijk, als er iets is waar je van Turken kan verliezen... dan is het van hun enthousiasme. Ja, dat wordt, uh, dat wordt een heksenketel? Morgenavond? In nou, Istanbul? Het, je, nou, Jeroen, dat is een beetje gedeeld. Want die wedstrijd tegen Duitsland... een, een maand geleden was in hetzelfde stadion... Als, uh, als morgen. Het Turk Stadion. dat is aan de rand van Istanbul. ligt er allemaal mooi bij... Precies eigenlijk zoals, zoals de, de mensen van de organisatie in Europa, UEFA dat graag willen. Champions League finale is daar ook gespeeld. Milan Liverpool toen die 3-3. Maar het is, dat is niet echt een heksenketel. Ik weet nog dat Nederland zelf omdat dat wij vroeger voor de tv zaten en ja. dan ja, had je slecht beeld, want dan was het in Bursa, weet je wel? Of, het, of bijvoorbeeld ook het stadion van Fenerbahce. dicht op het veld, intimiderend voor een tegenstander. Ja, dat is dit stadion niet. Uh, het, het komt ook omdat Turkije. Niet in dat soort clubstadions mag voetballen. En zeker niet dat van Fenerbahce. Omdat die ploeg en die club allemaal uh, ja, verwikkeld is in onkoopschandalen. Dus ze missen echt uh, ja. een beetje die twaalfde man zoals wij dat dus kenden. Ja, vind ik, wel. vind ik wel. Viel mij de afgelopen keer in ieder geval wel op. En dat ja. is ook wel een beetje jammer. Want dat hoort een beetje bij Turkije natuurlijk. Ja, maar misschien kun je nog herinneren. En dat, dat als we toch over play-offs hebben. Ja. Turkije in, 2000, in 2006 was het tegen Zwitserland. Uh, uh, ook uh, zo'n play-off moest uh, voetballen. En dat na afloop enorme rellen ontstonden tegen de Zwitsers. Hier en daar. Dat zijn ook allemaal van die zaken. Oh, ja, die Waardoor enorme u... schoppartij. Precies, ja. precies. Waardoor UEFA toch altijd uh, eigenlijk... Ierlanders ja, netjes en keurig. Nou, uh -huh. ja, ze hebben een... Het is een prachtig stadion, 80.000 Turken. Maar het is zo mooi. Het is zo... Ja, de de zich de een beetje vanaf. Ja. Uh, speelt dat ze parten? Dat ze een slechte ervaring daarmee hebben? Of, ja, het is natuurlijk een tijdje terug al, hè? Ja, vind ik ook. En je de, hebt Guus de, Maar het zijn wel bijzondere wedstrijden hoor, Jeroen vind ik. Playoffs. Ja, ik vind het prachtig. Je moet twee keer in vier dagen tegen dezelfde tegenstander. En uh, ja, de Turken verloren inderdaad een paar keer. Dit soort play-off wedstrijden In Letland bijvoorbeeld. Dat is toch ja, maar een kleine ploeg. En tegen Zwitserland. Terwijl de Kroaten juist wel goed zijn in die play-off wedstrijden Of een goede uh, geschiedenis daarin hebben. En toen dachten we, ja, Guzidink, hij en playoffs. Met Nederland zelf al een keer een beslissingswedstrijd in Liverpool... Ja, ja. won hij van de Ieren. Maar bijvoorbeeld uh, twee jaar terug uh, met Rusland... verloor hij toch ook van Slovenië. Geen WK voor Hidding en Hidding weg uit, uit, uh, uit Rusland. Hè. Ja, misschien zijn het de twee laatste wedstrijden. Hè? Misschien ook niet. Uh, hoe, hoe gaat het eraan toe nu in Turkije? Hoe zien die voorbeschouwingen eruit? Nou, die gaan inderdaad dan nog... Ja, mensen moeten wat, denk ja. ik dan toch ook wel eens. Ja, er wordt <laughs> heel veel altijd gesproken over... Uh, maar goed, we hebben het zelf ook gedaan, moet ik eerlijk zeggen, bij het sportjournaal. Uh, over die wedstrijd van Turkije-Kroatië in 2008, dus drie jaar geleden. Dat was ook wel heel bijzonder. Waarin de Kroaten leken te winnen. Maar dan Turkije in de blessuretijd op, op enthousiasme tot langs zij komt. En dan uh, na strafschoppen ook nog wint. Toen die keeper toe. Dat was dan de eerste keer dat Turkije toch de halve finale haalde. Met andere woorden, in bepaalde wedstrijden kunnen de Turken ook wel wat. Maar de Kroaten, ja, die hebben die coach die er toen ook al bij was, die Bilic, zit morgen weer op de bank. En het lijkt toch, en dat lees je hier en daar toch ook op de internationale sites, dat Kroatië wat meer goch mee heeft en wat meer spelers die echt op hun top zijn. Modric bijvoorbeeld. Mm. En ook jongens uit de, uit de Bundesliga. Je hebt dan die Olic die we nog kennen en Pranjic die bij Herenveen heeft gespeeld. ja. Dus zij lijken toch wel iets, iets in het voordeel. Als het, als het puur om kwaliteit gaat op het voetbalgebied. Interessante wedstrijd wordt het zeker. Uh, ja, zeker. We, we ja. kunnen er vanuit gaan, toch, Joep, dat als de Turkije het niet haalt, dat het dan een einde verhaal is voor Hiddink, Daar hoeven meer ja. niet meer uh, moeilijk ik, over te ik, doen. Ik, ja, ik denk dat dat een stilzwijgende afspraak is. En we hebben al eerder gezien. Hè, we hebben Guus gezien met, met Zuid-Korea. En het enthousiasme wat daar is. Was ja. toen. En met de Russen. En wat had hij nog? Die Australiërs. Er is iets tussen Guus Hiddink en Turkije wat moeilijk zit. En dat heeft ook te maken, zei hij de vorige keer... ook met het soort kastensysteem in Turkije... dat hij moeilijk echt dingen kan veranderen... omdat uh, het toch wel een traditioneel land is... althans op voetbalgebied... waar moeilijk dingen te veranderen zijn. Oké. Okay. Joep, uh, we gaan het zien. Morgenavond, eerste wedstrijd, dinsdag, de return. Zo is het. Veel plezier daar. Dank je wel. Nu door met die andere wedstrijd, Estland tegen Ierland. Wat zou het dan nu eindelijk eens gaan gebeuren voor Estland? Nog nooit, sinds de onafhankelijkheid in 1991, wist het land zich te plaatsen voor een EK of een WK. En mede dankzij Nederlandse kennis is het land stukje bij beetje sterker geworden. Arno Pijpers was van 2000 tot 2004 bondscoach van Estland. Is nu bijna technisch directeur van de bond. En nu aan de telefoon, Arno, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zeg bijna, want de handtekening moet nog worden gezet, hè, geloof ik. Ja, nou we hebben vandaag uitgebreid gesproken en uh, het zal geen problemen opgeleveren denk ik. Nee, jullie dat komen dat eruit? Ja, ja, ja. Um, hoe, hoe, eerst even over jezelf, hoe kom je nu weer in dat land terecht? Uh, um, nou ja, ik, ben, uh, ik was hier um, ruim een half jaar geleden en toen bleek dat ze problemen hadden met het geven van de Pro-cursus, zeg maar, de coach betaald voetbal. En uh, die hebben ooit in het verleden Jelle Groes en ik opgestart hier. Ja. En uh, nu moest hij weer uh, starten. En uh, ik ben daar als docent in gestapt, dus ik ben er nu een half jaar mee bezig. En uh, je hebt het zo goed gedaan daar dat ze nog steeds warme herinneringen aan je hebben. Uh, ja, nou goed, dus, wat in ieder geval uh, is in ieder geval enorm veel waardering voor het uh, proces wat we hier uh, opgestart hebben. En uh, de prestatie die we destijds uh, neergezet hebben dat uh, ja dat zeg maar uh, uh, vakmanschap erkend wordt. Ja. Dat is hartstikke mooi. En dan ben je zo meteen technische directeur van het land. Dat misschien wel mee gaat doen op het EK. Ja, dat is natuurlijk uh, mogelijk. Ik uh, moet zeggen dat. Uh, Wat denk je ervan? Uiteindelijk... Nou, ze hebben een educatie. Uh, uh, ...gespeeld met een aantal uh, zeer opvallende resultaten. Ze hebben twee wedstrijden van uh, Noord-Ierland gewonnen. Zowel uh, thuis met een goed resultaat als uit. Uh, ja, Servië uitgewonnen, Slovenië uitgewonnen, Servië thuis gelijk. Dus dat zijn toch uh, klinkende resultaten. En uh, ja, naar mijn mening uh, is Ierland uh, zeg maar de, de favoriet... We ja, hebben een rijke voetbalhistorie, we hebben goede spelers waarvan een, een behoorlijk aantal in, in Engeland spelen, dus die, dat is goed. Uh, maar ik moet zeggen dat, uh, dat het spel uit het land wel ligt, dus het is wel zo dat uh, Ierland op dit moment uh, ja, vrij ver terugzakt hè, onder Trapattoni, dat is een beetje een, Ier of een uh, Italiaanse stijl. Uh, bij balbezit wel heel snel de lange bal, wil spelen vooruit. Ja, dat zijn toch dingen die, uh, die, ja. die, die Estland wel liggen. Dus uh, ja, als het als Portugal had geweest of, uh, of Kroatië, dan had ik ze weinig uh, kans toegedicht. Maar in dit geval uh, daar hebben heel veel dingen meegezeten. En is dit denk ik toch een tegenstander waar ze een kleine kans tegen hebben. Ja, nou ja, als je Servië houdt en verslaat ook wel, toch een recht gerenommeerd voetballand tegenwoordig, Slovenië doet het ook niet slecht. Dan, dan, ja. dan heb je het gewoon alle kans. Ja, nou ja, dan, dan heb je het hartstikke goed gedaan. Dus dan, uh, dan heb je een goede kans. En ja. uh, ik moet ook zeggen dat ze daar uh, ja dat ze er klaar voor zijn. Het, het land is uh, razend enthousiast. Ja? Het stadium is morgenavond uh, ja. hartstikke uitverkocht. Ze hebben al extra tribunes geplaatst. En, uh, ja, en ik merk ook dat ze dat ze er zelf in geloven. Dus dat zijn uh, ja, allemaal ingrediënten om. Uh, om een goed resultaat neer te zetten. En, uh, ik, ja, ik moet wel zeggen, ja, Ierland, Estland, uh, als je daar je geld op moet zetten, dan, uh, ja, dan zullen heel veel mensen zeggen, ja, dan is Ierland toch ja. nog uh, zeg maar de, de bovenliggende partij. Maar, uh, maar als je ja, jullie pool invult uh, vooraf, dan denk je ook dat Servië boven Estland eindigt, toch? Zo, zo, ja. Dat is voetbal. Uh, maar, maar wat maakt het los, denk je, als Estland zich plaatst? Want jullie moeten wel eerst thuis, hè? Of jullie zeg ik, ja. Estland. Ja, nou ja, je mag wel jullie zeggen, want zo moeilijk ik het ook wel. Ja, dus, uh, ja ze, ze moeten eerst thuis en. Uh, ja, het is zo bepaald dat geen in de tweede pot, ja. zeg maar, uh, eerst uh, thuis wilt. En dat. Uh, dat maakt het wel wat lastiger, natuurlijk. Als je. Uh, ja, goed, Ierland uh, kan morgen wat afwachten. En dat is wat ik al zei. Dat ik heb Ierland heel veel gezien. want Ik heb ze dit jaar ook zeven of acht keren zien. Want ik heb de, de analyses voor, uh, voor Dik Advocaat gemaakt voor, ja. uh, voor Rusland. En. Uh, die zaten natuurlijk met Ierland in de poel, dus, uh, dus ik heb ze veel gezien. En ja, Ierland wilde dus ver terug en die wilde tegenstander laten komen. En dan, uh, ja, ik met Keen voorin uh, en met Kien uh, snel eruit komen. Uh, dus dat, dat, dat ligt uh, Ierland wel. En anderzijds als. Ja, als het resultaat zo is dat, uh, dat Estland uh, misschien met een kleine overwinning of, of zelfs bij een gelijkspel, dan moet Ierland in Ierland weer het veld uh, open, open maken. En uh, ja, Op het moment dat ze dat doen, vind ik dat ze ook kwetsbaar zijn achterin. Dus uh, nou, wat dat betreft uh, worden het denk ik spannende wedstrijden. Ja, spannende wedstrijden. Uh, kan je nog even zeggen, hoe, hoe komt het dat, dat Estland zich zo goed heeft ontwikkeld de afgelopen jaren? Nou, eigenlijk in de tijd uh, dat wij daar bezig waren, zag je al dat ze, uh, uh, dat ze een hele goede speldiscipline hebben. Dus op het moment dat je ze een opdracht geeft uh, in de speelwijze, dan ze dat, doen ze dat uit, dus uh, minutieus. Uh, er is een goede sportmentaliteit, dus uh, het zijn uh, mensen die echt uh, ergens voor gaan. Dus die uh, op het moment dat, ja, dat, ze, dat, dat ze gaan sporten, dat zie je dus ook in andere sporten, dat ze uh, ja, een goede mentaliteit hebben. En... Uh, het is ook zo dat ik denk, en dat klinkt misschien een beetje ook, maar we hebben ook in die tijd uh, heel veel aandacht aan de opleiding besteed, ook aan de opleiding van de coaches. En uh, je ziet toch dat een aantal uh, goede coaches nu uh, hier zijn, die, uh, die ook in staat zijn om het spel te maken, zeg maar. Dus uh, niet alleen maar uh, een gedeelte van de organisatie neer te zetten, maar ook uh, in balpositie zie je dat een aantal jongens. Uh, ...zich hartstikke goed ontwikkeld hebben en, uh, en iets kunnen creëren. Uh, ja, en ja, als je dat allemaal bij elkaar uh, voegt, dan uh, kan zelfs een klein land... Uh, ja dingen doen. Ja, ja, je hebt veel betekend dus inmiddels. Want uh, je hebt de boel opgezet. Je bent bondscoach geweest. Je hebt ook nog eens een keer voor dik advocaat Ierland uh, onder andere uh, geanalyseerd. En dat kan, je, kan Estland natuurlijk uitstekend gebruiken uh, in, uh, voor, voor, voor deze twee wedstrijden die er gaan komen. Morgenavond. Ja, het kan wel een van de interessantere wedstrijden worden denk ik. Want misschien het meest gelijkwaardig van alle vier de, de potjes gaat Estland het halen. Ja. Ja, ik heel optimistisch. Hoor. <laughs> maar uh, het is meer uh, <clears throat> ja, ook een wens. Dus ik zou het uh, fantastisch vinden. Ik denk dat, uh, dat de mensen in de hier in en ook bij de Voerbond het verdienen. Dus uh, ik hoop het. Ja. Ik help het je open. Arno Pijpers, heel veel succes daar morgenavond. En, en bedankt dat je ons even te woord wilde staan. Oké, okay, bedankt. Na. surely burning Uit Den Haag. splendid love is De Nederlandse volleybalvrouwen zijn begonnen aan hun lange weg naar de Olympische Spelen van Londen. Vanmiddag was de eerste wedstrijd van het Pre-OKT in Kroatië en Israël werd eenvoudig verslagen met 3-0. Oranje moet het toernooi winnen om te mogen deelnemen aan het Olympisch kwalificatietoernooi en de winnaar daarvan gaat naar de Spelen. Kortom, dat wordt niet eenvoudig. Aan de telefoon vanuit Sportreds Kroatië nu bondscoach Ad Indrim. Bert goedkoop. Goedenavond Bert. Goedenavond. Een makkie vandaag. Ja, een relatief makkelijke wedstrijd. Israël is een, uh, niet een team waar wij in uh, problemen zijn geweest. We hebben het wel keurig gespeeld. Israël uh, is wel goed voor deze een team, maar ja, toch wat kleiner dan wij. En we hebben het uh, fysiek toch wel uh, prima uitgespeeld door de bal uh, serieus hard te raken, waardoor zij kansloos waren. Je kan lekker op gang komen zo, in het rol. Ja, ja, dat was een nuttige wedstrijd voor ons om verder in ritme te komen. En morgen hebben we nog zo'n wedstrijd tegen Griekenland die niet veel anders zal zijn. En uh, uh, heb, je al, heb je dingen veranderd ten opzichte van je voorganger, Arvid Tosselier? Nou, er zijn wel wat dingetjes veranderd. Uh, of zijn er details? Maar, ja, dat zijn details, waardoor eigenlijk uh, een geluk uh, daarbij was dat we... Uh, Madame Vlier was vandaag geblesseerd en uh, Loneke Stoetje speelde in de positie. Maar die speelt in een iets andere rol. Lonneke is uh, echt een hardhitter. Die het simpel wil spelen. En die positie hadden we juist wat, wat simpeler laten spelen. Waardoor Lonneke daar prima kon. Uh, als vervanger in kon treden voor Manon Vlier. Mm -hmm. Ja, wat is dan met Vlier? Toch de aanvoerster? Uh, een van de beste spelers die je hebt, toch? Ja, absoluut. Maar uh, Manon heeft een kleine ontsteking aan de knie. En die hopen we op tijd fit te hebben voor zondag. Maar zo niet, dan uh, is Lonneke een uitstekende stand in. En uh, op die positie een iets ander type spelen, maar juist een type spelen die dit toernooi goed kunnen gebruiken. Ja, en uh, verwacht, je, verwacht je wel dat ze speelt nog? Of jij, jij zegt zondag dan is de finale? Ja, zondag is de finale. We spelen morgen tegen Griekenland ja. en we zullen, zoals het nu uitziet, uh, die wedstrijd zullen we ook wel winnen. Dan kruisen we zaterdag tegen Frankrijk. Frankrijk is ook niet het team waar we nou heel erg ons zorgen moesten maken. En dan is zondag de finale tegen Kroatië en Kroatië is van een goed team. En dan hopen we iedereen fit te hebben. Dat houdt in dat Monon dan ook uh, hopelijk weer fit genoeg is om ingezet te kunnen worden. Maar zo niet, dan uh, ja. is deze baas die het vandaag stond, die moet ook goed genoeg zijn. En het is prettig om te weten dat je uh, dan Sloetjes achter de hand hebt. Die het dus goed heeft gedaan en veel punten gescoord, zag ik. Ja, die heeft uitstekend gespeeld. zowel aanvallend als op surf, maar ook verdedigend. Uh, stond ze prima te spelen, maar het hele team draait goed. En het, uh, door dit soort wedstrijden vandaag en morgen... Zo weg in het ritme komen om uh, zondag ook van Kroatië te winnen. Een pikant detail vandaag. Je stond tegenover Israël. Uh, tegenover de bondscoach uh, Avital Zelinger van Israël. De vader van uh, sorry, Ari Zelinger, de vader van Avital natuurlijk. Die jij uh, uh, uiteindelijk hebt heb moeten ontslaan. Uh, gaf dat toch extra, extra spanning in die wedstrijd? Nee, helemaal niet. Nee? Uh, nee, ik heb Ari daarvoor nog gesproken en we hebben een goed gesprek gehad uh, over tal van zaken. Nee, dat, dat heeft helemaal niet meegespeeld. Rekent dit jou niet kan? aan? Nee, zeker niet. Oh. Nee, nee, nee, dat is, uh, dat is duidelijk. Dat, uh, nee, Arie en ik zitten wat dat betreft wel op één lijn. en uh, Dat had helemaal niets met de wedstrijd te maken. En dat, uh, dat was vandaag ook een redelijk ontspannen, ontspannen wedstrijd. Eigenlijk ook omdat het krachtverschil echt te groot was. En hoe loopt het verder tussen jou en het team? Uh, je bent natuurlijk niet met echt open armen ontvangen. Nee, dat ik tegenovergestelde. Maar ja. het uh, team is uh, professioneel genoeg om te weten dat we wat ze te doen hebben. Dat we dit toernooi winnen. En die samenwerking is op, op dit moment is optimaal. Uh, het team is zeer gefocust en uh, die samenwerking onderling is goed. Maar het is echt, echt een professionele relatie, heb jij met die spelers. Echt volgens mij het tegenovergestelde, als, uh, uh, het tegenovergestelde van, uh, van Avital. Nee, dat zal, dat, zal, dat zal inderdaad zo zijn. Dat is voor deze periode ook, uh, ook heel bruikbaar. Uh, het team is ook gewoon uh, ja, prima getraind, goed opgeleid. En nu is de punt op de zetten en dat kan ook in deze situatie even door een coach die er heel professioneel in gaat staan, zoals ik in dit ja. geval even moet doen. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Want dat lijkt me toch zo lastig. Je wilt toch ook uh, het team dat je coacht, dat, dat jou ook als coach wil? Nee, dat hoeft niet per se. Nee? Ik wil een team coachen dat uh, graag wil winnen. en Als ik daarbij kan helpen, is dat voor mij voldoende en ook voor het team. Ja, dat sla je ook echt uit. Maak je geen, geen moe uit, hè? Nou, dat is weer wat anders. Dat moet wel gewonnen worden. Maar ja, ja, nee, hoe, maar, maar... hoe is, echt, is echt secundair? Dat is, uh, dat is minst belangrijk. En omdat het team zover is dat ze inderdaad... Uh, zij willen naar Londen en het is niet een ja maar, maar het is inderdaad een ja en. Van oké, okay, hoe moet dat? En kunnen we op deze manier verder en zullen we het op deze manier even doen. En ben, je, ben jij dan misschien wel juist het, uh, het meest geschikte type uh, voor, voor dit toernooi? Voor dit toernooi waarschijnlijk wel, maar dat is inderdaad, je zegt het heel goed, alleen voor dit toernooi, dat is tot en met zondag. En uh, maandag ben ik weer bondscoach af. Ja, is dat echt waar, maar als het nou, als het, want het, het liep vandaag. Ja, nee, dat is 100% goed. zeker. Ja, dat is 100% zeker. <laughs> ja. Heb je al een vervanger op het oog dan eigenlijk? Nee, dat is, uh, hebben we nog uh, flink Maar er waren mensen die zich hadden aangemeld, toch? Ja, er zijn zeer veel mensen zich aangemeld, maar dat, uh, dat is van deze tijd, vroeger werd een bondscoach gevraagd en tegenwoordig. Is de, de bondscoach amper weg of de sollicitaties die vliegen binnen? En ja. uh, daar zitten, daar zitten topcoaches bij, maar daar, daar nemen we er de tijd voor. We volgende april, dan komt het team pas weer samen. En uh, dus we hebben nog wat een paar maanden de tijd om de juiste coach uh, te zoeken en aan te stellen. Goed. Uh, morgen Griekenland, dat moet ook kunnen, want die verloren zelfs uh, van, van Israël. Correct. Uh, uh, Kroatië, dat, daar gaat het om zondag dus. Ja, dan hebben we zaterdag inderdaad de kruisfinale uh, kruis eigenlijk tegen, uh, tegen Frankrijk, zoals het er nu uitziet. En ook dat is niet een land waar wij ons zorgen hoeven te maken. Dus het kruidt inderdaad dit toernooi uh, om de zondag de wedstrijd tegen Kroatië. Nou, we zijn benieuwd. Dank je. <laughs> Bert, dank je wel. En succes daar, dankjewel. in Kroatië. Goed Bert, goedkoper was dat. De interim bondscoach van de volleybalvrouwen. We gaan weer naar voetbal. Want hoe zou het toch zijn met Roy Makaai... de oud-topspits van onder andere Deportivo La Coruña... Bayern München en Feyenoord... is sinds zijn afscheid in 2010 een beetje uit beeld geraakt. Tenminste, uh, voor, de, voor, de, voor de gewone volgers hè, die televisie kijken. Maar hij loopt natuurlijk alweer een paar jaar rond... als jeugdtrainer bij Feyenoord... En sinds een paar maanden is hij trainer van de D1. Verslaggever Ruben van Erp liep een dagje mee. Heel goed, kom maar. Oeh, ah. oh, dat is jammer van die laatste. Alweer. Roy Makai met de jeugd op het trainingsveld. In 2010 stopte hij met voetballen, maar van het beroemde zwarte gat heeft hij geen last gehad. Nee, helemaal niet. Ik ben natuurlijk ja, uh, gelijk eigenlijk hier in de jeugdopleiding terechtgekomen. Ik heb vorig jaar de cursus gedaan, dus ik was vorig jaar zo, zo bijna nooit thuis, dus ik, ben, eh, ik had geen tijd om in een zwart gat te vallen. Dus. Ja, hartstikke leuk. Vorig jaar eh, voor de cursus bij de onder 17 als eh, geholpen stage gelopen. Assistent bij de onder 13, ja, natuurlijk, mijn diploma gehaald. Dit jaar ben ik dan verantwoordelijk voor de onder 13, dus ik heb genoeg te doen. Je begint bij de Jonkies. Uh, je had gezien je diploma ook assistent uh, van het eerste kunnen worden. Uh, trekken de senioren je nog niet, of vanwaar die keuze? Nog niet, nee. Ja, ik ben er wel één keer in de week bij het eerste bij als uh, spitsentrainer. Maar ik vind dit uh, hartstikke leuk. Vor, vorig jaar is me erg goed bevallen. En uh, ja, dan kreeg ik deze jaar de kans om mijn eigen helftel uh, te krijgen. En, uh, je hoort tegenwoordig heel veel trainers die eigenlijk met een onder 13 zijn begonnen. Jean-Paul van Gastel is met een D1 begonnen. Frank de boers is bij met een d begonnen. Dus ik ben niet de eerste die in deze leeftijdscategorie begint. Wie heeft de bal? Waar wie we de bal? Voor wie is de bal? Ik kan heel slecht liegen, Tahit. Feyenoord 113, oftewel de D1. Wat is dat voor elftal? Uh, ja, uh, jongens... Dus voor, dit, ja, voor de jongens een omschakeling. Dus, uh, ik heb er van de 19 aan de 13 naar de middelbare school voor het eerst. Zochtes trainen, we trainen om 9 uur. Dus dat is wel een omschakeling. Dus, de dagindeling is voor de jongens natuurlijk al anders. En dat merk je wel. Dat ze kort voor de herfstvakantie ja, zag je wat vermoeidheid uh, toetreden. Ze ja, lange da maken of lange dagen we maken zo ook lange dagen, maar er ja, staan sommigen vroeg op, dus komen niet allemaal in Rot eh, Rotterdam of uh, omgeving, we komen ook wel een paar wat verder weg. Dus ja, het is gewoon een, ja, een eerste stap, zeg maar, richting, uh, het is een eerste, een stap wat mij betreft richting zeg maar, richting de kuip toe. Want, ja, het wordt hectischer. En, uh, waar de, de, de jaren daarvoor allemaal ja, het Ze wel leuk en aardig. Er blijft natuurlijk het plezier staan er steeds voorop, Maar ja, middelbare school. En uh, ja, het wordt allemaal wat, uh, wat drukker voor ze. Ja, dus is dus voor jou echt een positieve ontwikkeling. Uh, hoe kun je als trainer dat toch helpen als ze het even moeilijk hebben? Nou, je hebt daar uh, natuurlijk in, in het begin van een oude avond. Om je ouders aan te geven dat als ze merken uh, dat, dat hun zoon of uh, hun kinderen wat vermoeid worden. Dat ze dat gewoon uh, ja, wat durven te zeggen. Elke, kom eens op! Waar jongens, kom op! Jongen, op. Juist, gewoon lopen! De spelers hebben er duidelijk plezier in. Over een trainer zijn ze dan ook uitermate tevreden. Nou, hij is wel een goede trainer, vind ik. En, want hij, hij heeft natuurlijk zelf ook gevoetbald, dus hij weet wel wat het spelletje inhoudt. Gewoon een hele goede trainer. goede trainer. Nou, een goede trainer. Ja, hij is een leuke trainer. En wat voor trainer ben je als je jezelf kunt omschrijven? Oh. Is het is altijd moeilijk om van jezelf te zeggen, maar ik denk een hele rustige trainer. Een trainer die de jongens laat merken dat ze, ja, dat ze fouten mogen maken, misschien wel moeten maken. Ja, toch al probeert het wel plezier in de training te houden. Er moet veel gebeuren voordat ze me echt boos willen krijgen. Dus natuurlijk worden er eens dingen aangesproken. Je hebt het zelf natuurlijk ook gezien. Ja, er worden eens uh, momenten worden stopgelegd, of door mij of door. In dit geval Adriaans, uh, die door de week mij uh, helpt op de trainingen. Ja, want heb je daar veel aan, zo'n ervaren man naast je? Ik, ik heb hem natuurlijk stage gelopen. En, uh, dat zie je bij Feyenoord ook het principe. Je, je hebt een eigen al en daarbij assisteer je bij een andere leeftijdscategorie. Ik assisteer dan uh, bij de, bij de onder-19. Dus, en dat is ook op zich wel leuk, want bij meerdere adeptallen bij je dan uh, actief. Dus dan zie je wat. Ja, maar Cor die doet het al geloof ik al zo lang. En dan train je als jockey van 12 dus onder zo'n beroemde voetballer als Roy Makai. Zouden de spelers ook weten voor welke clubs dat hij heeft gespeeld? Ik pel de kennis. Ja, Deportivo La Coruña, Vitesse, Feyenoord, Bayern München en Tenerife. En al die vijf clubs zijn juist. Met de kennis zit het dus wel goed. Nou nog veel leren van trainer Roy Makai. Ruben van derp, hij liep een dagje mee met Roy Makai in Rotterdam. Schaatsbericht, want het seizoen voor Natasja Bruintjes zit er nu alweer op. Terwijl die pas net is begonnen, de rijder van het team op is op. Voordeel Shop is geopereerd vandaag aan een hernia. De 20-jarige spinser is drie maanden uitgeschakeld. En dan heb ik nog een bericht van Floyd Lendis. Die is voorwaardelijk geschorst. De Franse rechtbank heeft de oud schuldig bevonden... aan het hacken van computers van een Frans dopinglab. En een voordeel tot een voorwaardelijke zelfstaf van een jaar. Het lab bracht na afloop van de door de Amerikaan gewonnen Tour de France... van 2006 naar buiten dat Lendis die Tour positief had getest op testosteron. Goed, slepende juridische procedure uiteindelijk uh, is hij dus veroordeeld. De 36-jarige Lendis was er niet bij in Parijs. Maar moet het Franse lab ook nog een schadevergoeding betalen van 75.000 euro. Einde van deze langslijn. Morgen zijn we er weer vanaf half negen. Speciale uitzending Band Nederland, Zwitserland en Jack van Gelben. Hij uh, is erbij voor de, 250 te, te, het moeilijk woord, voor de 250ste keer doet hij verslag van het Nederlands elftal. Hij zit weer op zijn plek nu naast Bas Tichelen. En voor mij komen er nog wat oude bekenden langs. Zo direct na 11 uur met het oog op morgen... gepresenteerd door Chris Keiner, Wat mij betreft nog een hele fijne avond. Dag. Dan kom je tot twee dingen. Toe Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke vrijdag gesprekken met ervaren vakmensen...